Morgenochtend opnieuw mistig, later op de dag breekt de zon hier en daardoor... en het wordt dan ongeveer 8 graden. De hele dag is het een komen en gaan van politieke kopstukken... bij de Italiaanse president Napolitano. De president probeert vandaag nog een zakenkabinet te formeren... met aan het hoofd oud-eurocommissaris Mario Monti. Correspondent Bas Mesters in Rome. Dat Monti aan het hoofd van de interimregering komt te staan... dat is zo goed als zeker, maar hoe gaat het eigenlijk... met de rest van het kabinet eruit zien? Ja, dat noemen ze hier de Toto-ministerie. En um, op dit moment wordt er inderdaad volop gesproken wie dat moet worden. De indruk die iedereen hier krijgt is dat het uh, heel veel um, hoogleraren worden. Veel mensen ook van de Universiteit Bocconi uit Milaan... waar uh, Monti zelf uh, uh, voorzitter van is. Um, en een aantal um, neutrale, oudere politici misschien... zoals Giuliano Amato, die eerder al minister van Binnenlandse Zaken was... En een, bijvoorbeeld de hoogste ambtenaar op Defensie... wordt dan misschien gewoon de, de minister van Defensie. En hetzelfde geldt voor de hoogste ambtenaar... op het uh, ministerie van Onderwijs mogelijk. Dus er worden echt de technici uitgekozen... En mogelijkerwijs dat, maar dat denk ik uiteindelijk niet... dat Binnie Smaghi die man die nog vast zat bij de Europese Centrale Bank... die daar weg moest omdat er nu twee Italianen zitten... omdat Draghi daar yeah. is gekomen... die zou nog een kans maken om minister van Justitie te worden... maar die kansen zijn uh, aan het afnemen. Ik denk dat we het al heel snel zullen weten. Ik denk dat Monti in de loop van de middag al uh, wordt uh, aangesteld als premier door uh, Napolitano. Dat vervolgens hij dus die ministersploeg gaat samenstellen. En zijn ambitie zal zijn om dat al uh, voor uh, morgen vroeg geregeld te hebben. Zodat uh, voordat de beurzen opengaan er een hele regering staat. En wat wordt een uh, echte ambitie? Wat wordt het doel van het uh, zakenkabinet? Nou, het doel wordt natuurlijk. Um, in één woord samengevat uh, zei Monti het uh, gisteren... privileges afschaffen. Dat moet afgelopen zijn in Italië. De onredelijke bescherming van de mensen die de macht hebben. De controles moeten gaan functioneren. Dit moet niet meer altijd uh, uh, met een zachte hand gezegd worden... nou, als je het nu niet in orde hebt, dan misschien over twee weken... Er moeten zekerheden worden geregeld waardoor Italië opnieuw opgebouwd kan worden. En, eh, daarbij zal natuurlijk het pakket wat de, de IMF, Europa en de Europese Centrale Bank hebben neergelegd als richtlijn gelden. En als het lukt om ja, morgen de, de regering rond te krijgen, hoe lang krijgen ze dan de tijd om, om dat doel te bereiken? Om orde op zaken te stellen? Ja, Daarover wordt ook onderhandeld. Er zijn partijen die zeggen wij willen een korte tussenperiode voor dit zakenkabinet, waarin bijvoorbeeld een aantal maatregelen worden genomen en de kieswet wordt veranderd, die nu eh, niet de mogelijkheid biedt aan kiezers om voorkeurstemmen uit te geven. Er zijn ook, Monty zelf zegt, nee, ik wil gewoon tot mei 2013, als er pas echt verkiezingen zijn, aanblijven om dit allemaal goed te regelen. Nou, dat moet al uitonderhandeld worden. En zelfs als Monti zijn gelijk krijgt, dan is het natuurlijk maar afwachten... hoe lang alle partijen hem ook daadwerkelijk blijven steunen. En wanneer zij het opportun achten in hun eigen belang om uh, hem te laten vallen. Dankjewel Bas. Bas Mesters vanuit Rome. In Vlaardingen hebben zo'n 50 bewoners van twee flats hun huis moeten verlaten... omdat bij een brand koolmonoxide was vrijgekomen. De brand was in een bakkerij op de begaande grond. Het vuur was snel onder controle, maar vanwege het vrijkomen van het gas... werd besloten tot ontruiming. De politie. De mensen die uit hun flat moesten, die zijn opgevangen in het stadhuis van Vlaardingen. Maar inmiddels mogen ze hun woningen, mogen ze hun woningen weer in. Ze zal nog wel wat rooklucht zijn, maar als ze goed ventileren... dan is er verder geen gevaar meer in de woningen. Ja, er waren ook een aantal mensen die aangaven dat ze zich benauwd voelden, dat ze na waren. Die zijn naar het ziekenhuis gegaan en die zijn daar uh, ja, kort behandeld. Inmiddels zijn alle bewoners weer thuis en de politie vermoedt dat de brand in de bakkerij is aangestoken. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 Veel woede in Syrië. Gisteravond vielen grote groepen mensen, ambassades en consulaten aan... in onder meer de hoofdstad Damaskus. Aanleiding was de voorlopige schorsing van Syrië als lid van de Arabische Liga. De Liga is het aanhoudende geweld van president Assad... tegen de anti-regeringsbetogers zat. Correspondent Sander van Hoorn, hoe is de situatie nu in Syrië? Er zijn berichten dat er uh, opnieuw tienduizenden mensen... in een uh, centrale plek in Damascus uh, gaan demonstreren... tegen de Arabische Liga. Uh, gisteravond hebben ze dat natuurlijk ook gedaan... en hebben daarbij uh, de uh, Saudi-Arabische ambassade bestormd. zijn er ook in geweest en hebben daar uh, dingen vernieuwd. En dan moet je bedenken dat die ambassade... ...op uh, steenworp afstand staat van het presidentiële complex in, in Damascus. Dus ja, daar, daar moet de regering van geweten hebben... ...zo ze die demonstranten überhaupt niet opgetrommeld hebben. Ja, want je hebt inderdaad eigenlijk de plicht hè, om ambassades te beschermen... ...volgens internationale ja, gedragen. Ja, en Saudi-Arabië is dus ook woedend op dit moment dat uh, Assad dit laat uh, gebeuren. En niet alleen Saudi-Arabië, trouwens ook uh, de ambassade van Qatar. Hè, de uh, uh, Qatar was gisteren het land dat de beslissingen van de Arabische Liga bekend maakte. En ook die ambassade heeft het moeten ontgelden. En nu heeft uh, Assad zich al aan eerdere voorwaarden van de Arabische Liga niet gehouden. Dit was een uh, helemaal forse stap, hè, door ze zelfs te schorsen. Uh, het, het lijkt er nu op dat ze zich uh, ook daar niet echt veel van aantrekken. Nee, de officiële reactie was ook dat ze het een illegaal besluit vinden. En uh, ja, verder moet je afwachten wat er gebeurt bij demonstraties. Of daar inderdaad het leger weer hard tegen gaat optreden. En of er weer inderdaad zoveel doden blijven vallen. En die eerste berichten op dit moment uit Syrië, die bloven bijna goed. Want bij demonstraties in de stad Hama lijken opnieuw doden gevallen te zijn vandaag. Correspondent Sander van Hoorn. Griekenland kampt met extreem slecht weer. In korte tijd was er een sterke temperatuurdaling. In de bergen in midden Griekenland sneeuwt het hier en daar... en morgen wordt ook sneeuw in de bergen op Kreta verwacht. En verder stormt het in dit deel van de Middellandse Zee. Op Kreta klapte een veerboot tegen de kade bij het aanleggen in Heraklion. Het schip liep schade op, maar er vielen geen gewonden. In verband met de storm geldt in een aantal havens... waaronder Athene, een uitvaarverbod.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 Ja, dan ziet een eigenaar toch zijn hobby in vlammen opgaan. En die is echt niet meer te redden. Er is ook nog een carport in brand gestoken. Twee weken geleden brandde in Waalwijk ook al een klassieke auto uit. Maar of er een verband is, weet de politie nog niet.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 En Turkije speelt dinsdag nog wel in Zagreb de return tegen Kroatië. Dat wordt waarschijnlijk de laatste wedstrijd van Hidonk als bondscoach van Turkije. Sebastian Vettel vertrekt vanmiddag in de grote prijs van Abu Dhabi... voor de veertiende keer dit seizoen van pole position. Duitse autocoureur Evenade daarmee het record van de Brit Nigel Menzel uit 1992. Wereldkampioen is nog in de race om een ander record te evenaren. Indien Vettel wint, is dat zijn twaalfde zegen van het seizoen. Het record is sinds 2004 in handen van Michael Schumacher met 13 zegens. En dat aantal kan worden bijgehaald in de grote prijs van Brazilië... die over twee weken wordt verreden. Annemieke Bes, Marceline de Koning en René Groeneveld... starten met z'n drieën een nieuw zeilteam in het racen. Het team van de drie Nederlandse vrouwen gaat Macht 3 heten. Eerder dit jaar stapten Bes en Groeneveld uit de kernploeg matchrace van het watersportverbond. Ze konden zich niet vinden in het beleid van de Zweedse bondscoach Michael Lund. De drie zelsers komen volgende maand voor het eerst in actie tijdens de WK in Australië. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Politieke kopstukken Italië op bezoek bij president Napolitano. Die probeert vandaag nog een nieuwe regering te vormen. Flat in Vlaardingen ontruimd. Bij een brand kwamen gevaarlijke stoffen vrij. En Waarschijnlijk is er sprake van brandstichting. En woede bij Arabische landen over bestorming ambassades in Syrië. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. De hier over de Ja, dit is een goed hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede uur van de perstribune van Max. Gast dit uur is voetbaltrainer Aad de Mos. De vliegende kip, Gilles van der Waart, is uh, op pad. U hoort zo van hem. En een uh, gesprek met de man die deze week door het leven ging als de Uber-jubilaris, Jack van Gelder. Vond hij alle aandacht voor zijn uh, commentatorenjubileum terecht of niet? En tussendoor geeft hij ook nog een antwoord op de vraag op ons antwoordapparaat. Reacties kunt u kwijt op de Tot twee uur bij Max. Aad de Mos, voetbaltrainer, analist Aad. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Uh, geen eredivisie voetbal dit weekende. Uh, wat ben je dan aan het doen als, uh, als man die van voetbal houdt, als uh, analist? Nou, toch naar het voetbal toe. Er He, zijn ook niet alleen grote wedstrijden, er zijn ook uh, kleine wedstrijden bij de jeugd. Dus ik heb gisteren bij Sparta B1 uh, Ajax B1 staan kijken... En dan uh, natuurlijk vrijdag uh, nederland zwitserland gezien. En dan s'avonds uiteraard uh, Engeland, Spanje. Ja, is voetbal nog steeds de hele week door jouw leven? Bekijk jij heel veel wedstrijden? Ja, beroepshalve doe je dat natuurlijk uh, altijd. Uh, dat zit natuurlijk ook in je genen, in je bloed. Uh, voetbal, dat betekent heel veel voor mij. En daarnaast heb ik ook nog wel hobby's die, uh, die mij interesseren uiteraard. Ja, wat, wat, wat heb je als hobby dan? Mag ik dat vragen? Jazeker. Nou ja, ik, uh, ik ben een uh, verwoed schaatser. Dus ik uh, schaats heel veel uh, ook in uh, indoor in Eindhoven. En daarbuiten, als het even kan. Ik zag vandaag alweer een berichtje dat er eventueel vorst gaat komen. Daar ben ik ook uh, op een natuurreis te vinden. En uh, ik loop uh, graag hard ook uh, in Hoorschot heel veel. En uh, ik doe ook el elk jaar mee aan de halve marathon van Eindhoven. Ja, sportmannen in, in hart en nieren dus. Want ja. je zegt, zit in de genen. Heb je het van iemand mee van huis uit? Ja, natuurlijk. Mijn vader was uh, een oud-spits een oud bij ADO uh, in de kampioensjaar 1943 uh, uh, 45 heeft Hij heeft het eerste zelf al gespeeld. Dus ik heb het van, uh, van huis uit meegekregen. Mijn ouderlijke woning stond eigenlijk uh, aan de overkant van het Zuiderpark. Ik woonde op de Moerweg. Dus uh, ah, ja. uh, voetbal en honkbal, dat hebben we van huis uit meegekregen. Aad, laten we even teruggaan in jouw carrière als uh, trainer met dit hoogtepunt. Pauli zegt dat het is. 1-0, doelpunt van Pietenboer. En hoe mooi is het niet, de underdog. Die de Europese beker wint. Ja, je won, je won de Europese beker, hè. Ne hmm. 1988, denk ik. KV Mechelen wint met 1-0, notabene van Ajax. Is het een, een wedstrijd die, die, die je nog in de herinnering staat op het netvlies? Nou, ik zal je vertellen. Dat is dan heel toevallig. ik, uh, ik was dan verleden week was ik bij uh, Richter de in, uh, in België. Er kwam een boek uit van, van Rick de Zadelier. Dus dan word je automatisch weer geconfronteerd uh, hm. met het verleden over die wedstrijd. Want dat staat er natuurlijk uitgebreid in het boek. Wat je net het liet horen was ook de stem van Richter de Zadelier. Ja, dat klopt. En dan uh, van de week had ik dan een opname voor een uh, documentaire van Canvas voor België. Dan maken ze een documentaire over uh, die hele gouden periode van kvm Mechelen, Waarbij dus uh, oudspelers aan het woord uh, zullen komen in die documentaire. Dus, en jij bent dan nummer drie of vier. Die, <laughs> die erover begint. begint te zeuren. Ja, nee, nee, ja, niet te zeuren, ja, maar. Ja, nee, die erover begint. Dat is dat wel grappant. Ja. Dat het uh, enorm leeft. He, en dat heeft natuurlijk ook te maken met de uh, dubbelslag uh, die je maakt naar Ajax toe. Ja, Rick de Zadeleer, ik zeg het maar even uh, voor de, uh, de jongere luisteraars: de Herman Kuiphoff. Uh, maar dan van België, van Vlaanderenland. Dat is wel een prettige commentator. Althans, ik vond het prettig om naar hem te luisteren. Ik weet niet hoe, hoe iemand die in de voetbalwereld zelf zit... Uh, daar aankijkt tegen dat commentaar. Nou, bij ons thuis was het gewoonte dat wij uh, de Belgische zender aanzetten. Zeker als, er een, uh, als de cupfinal er was op Wembley. En er werd dan werd er niet gekeken naar de Nederlandse zender... maar naar de Belgische zender, omdat hij natuurlijk een enorm... Uh, Verstand uh, ten over het spelletje. Hij voelde de wedstrijd fantastisch hmm. aan. en een beroemde uitspraak waarin men is altijd de botsende bal. Die kan eigenlijk uh, een trainer uh, in rouw brengen of in grote vreugde brengen. Ja, Rick de Zaandleer. Ja, want dat, is, dat, is dat doorgaans toch een, uh, een gespannen verhouding uh, tussen een voetbaltrainer en een voetbalcommentator? Want je hoort wat ze s'avonds zeggen in samenvatting of, of je hoort later uh, wat ze gezegd hebben. Is dat iets waar, waar je mee bezig bent als trainer? Ja, toch wel. Als we dan toch in deze periode blijven hangen. Dat had elke trainer of elke speler had wel een goed gevoel bij, bij Rick de Zadelin. Omdat hij zelf oud speler was. En een hele goede speler is geweest. Dan merk je ook aan zijn commentaren dat hij de wedstrijd aanvoelde. Hij kon eigenlijk als het ware voorspellen... He, wat de wedstrijd uh, ging brengen. En uh, hij voelde ook aan uh, wanneer trainers moesten wisselen. Gebeurde dat niet en had hij zo'n commentaar. In tegenstelling bijvoorbeeld tot een uh, Jan Wouters. Uh, die, uh, die speelde meer op de man. En, uh, hmm. Jan daar... Wouters was, was ook een voornamelijke radioman. Ja, ja, ja En Daar ja. hadden spelers wel eens moeite mee. Ja. Uh, je had een Nederlands team bij KV Mechelen. Volgens mij met he uh, heel veel Nederlandse inbreng. Met uh, de zojuist uh, gehoorde naam, althans van de doelpunten maken. De 1-0 uh, Pieter Boer. Maar daar was ook uh, Graham Rutjes. Erwin Koeman. Uh, dat waren nogal wat. Johnny Bosman niet vergeten. Dat was wel belangrijk natuurlijk. Hè. Alles wat uit de noordelijke Nederlanden kwam aan, waar je naar Mechelen. Ja, dat was een, uh, een ideale mix. Hè? Want je had er toch een klein beetje de brutaliteit van de Hollandse school nodig. Uh, het team had het nodig. Ik had het zelf ook nodig als, uh, als trainer... om dat te kunnen vertalen naar het trainingsveld... en ook te kunnen vertalen naar, naar de wedstrijd daartoe. Ja. En daarin uh, speelde de Hollanders toch wel een hele belangrijke rol, vond ja. ik. En vonden onze, onze Vlaamse vrienden die Hollanders niet de mensen met de grote bek... en die wel eens even zouden gaan vertellen als een soort koloniaal hoe het daar moest? Hoe keken ze tegen jullie aan? Want nou, het, dat is wel altijd het gevoel, hè, tussen ja. Noord en nou, Zuid? Ja, dat hadden wij het geluk. Of... Uh, de club. En zeker ook als trainer dat dat wel de meest sympathieke Hollanders waren. Want als je ze eigenlijk <laughs> ja, dat is allemaal waar. op een rijtje zet, dan waren ja. dat allemaal jongens met een low profile. En jongens die uh, ook nu nog uh, heel uh, sympathiek overkomen. Ik denk dan Erwin Koeman, uh, Johnny Bosman, uh, Krijem-Rutsch, Pieter Boer. Dat waren ja. niet jongens die nou uh, zoveel uitspraken hadden, waardoor je eigenlijk... Uh, een lekker dag op de bühne stond. Ja. Heb je er zelf wel eens last van gehad als trainer van, van spelers met die grote bekken? Misschien de Amsterdamse circuit of weet je wel, waar ze, waar ze van huis uit al bijna uh, zo uh, praten? Nou ja, ik moet zeggen, de laatste jaren merk je wel dat, dat, uh, dat de jongens eigenlijk geen beeld van zichzelf hebben. Dat deze generatie natuurlijk al heel snel uh, in conflict komt met trainers. Uh, mijn uh, periode dat ik gewerkt heb zeg maar bij Ajax Anderlecht... Uh, Mechelen later dan bij, uh, bij Hollandse clubs zoals Vitesse en Sparta, dat is een duidelijk verschil. De ja. jongens die hebben niet uh, geen beeld van zichzelf, denken al heel snel dat ze een topspeler zijn. En zijn heel weinig kritisch voor zichzelf. Want dan krijg je al vaak uh, jongens die, uh, die een grote mond hebben, maar dat niet waken dan Hoe Zou het komen aan dat de dat die jongens een grote mond hebben? Ik, ik, zelf denk ik wel eens, ja, dat ligt ook aan de buitenproportioneel uh, hoge salarissen die de heer ontvangen, waardoor ze van de aarde los uh, zingen, zo langzamerhand. Nou, ik denk dat het te maken heeft met. Met een hele andere voetbal, voetballandschap waar ze in zitten nu. Ja. Je hebt een heel ander voetballandschap. Ze doen veel aan imiteren. Ze willen, dat, ze willen allemaal de rol wat ze zien op televisie van een snijder. Van een Ronaldo van een Messi. Maar dat is, dat, is, dat is moeilijk haalbaar. Alleen in het uh, in het uiterlijk hè, met kleding ja. kun je dat evenaren. Maar, maar dat is moeilijk op het uh, op het veld te evenaren. En ze vergeten ook dat die namen die ik net noemde, dat er ook voetballers zijn die uh, elke minuut erin steken om beter te worden op trainingen. Ja. Als, je, als je hoort dan uh, wat een Ronaldo erin steekt aan tijd om beter te worden, zowel bij Manchester als bij, uh, bij Real Madrid... Uh, dan kunnen een heleboel spelers een voorbeeld aannemen. Aad, wij vragen onze gast altijd naar hun sportmoment uh, van de week. In jouw geval uh, uh, was dat... Uh, Schenk. Genk, ja. ja. Want die heeft, uh, die heeft wat te vertellen over, over zijn boek. Mensen denken al van, uh, als ik nou zo 65, 70 ben... dan, uh, ja, dan moet ik toch zo langzamerhand afscheid nemen... van allerlei gewoontes en dingen die ik graag doe. Want ja, dat kan niet meer, Het gaat niet meer zo goed. Ik ga naar de seniorfleet. Niets is minder waar. Je moet gewoon proberen je lichaam te onderhouden. Je kracht een beetje toe te laten nemen. En zorgen dat je genoeg beweging hebt. En, wat heel belangrijk is, goede voeding. En dan kan je, dan kan je heel lang en gezond uh, nog van je leven genieten. Aart Schenk, uh, tweede, tweede Jeugd uh, begint nu. Ja, dat moet je aanspreken, maar je gaf al aan. Ik schaats, uh, ik, ik loop hard. Ik ben, ben een voetbaltrainer in de genen. Dat, uh, dat is het hè, natuurlijk. Ja, maar ja, wat vooral natuurlijk aansprak was... Uh, toen hij in zijn gloriejaar uh, op de baan stond in, uh, in Noorwegen of in Nederland. Nou, dat was, uh, voor ons was dat natuurlijk uh, de, de zaterdag en de zondag... dan zat ze gekluisterd aan de televisie met de zwart-wit beelden. En uh, keken we naar Jan Bols en Kees van Kerk en uiteraard uit Schenk. Ja, zeker. Met, met de statistiek en de kranten erbij kon je de tijden invullen. Hè? Moest je nog zelf invullen. Ja. Tegenwoordig doet de tv en de computer dat uh, uh, samen. Um, ja, er zijn uh, uh, dingen waar je dus wel op, op gaat letten... naarmate je zelf ook iets ouder wordt. Dat je denkt, ja, maar die verzorging voor mezelf... die, die, die sportiviteit moet ik wel blijven ontplooien. Wil ik ook uh, goed in shape blijven, natuurlijk. conditie en... en uh ja, nou ja, ik, uh, ik krijg ook geen kans om te verslappen thuis. Ik, ja, heb, drie, ik heb drie vrouwen thuis. Uh, dus mijn vrouw en uh, twee dochters uh, zijn... Uh, twee dochters zijn uit huis uh, op dit moment, maar... houden mij wel onder controle dat het dat wordt gekeken ja. van... Uh, over uh, hoe alles functioneert momenteel in de maatschappij... hoe het in de voetballandschap te, te werk gaat. Dus ik ben wel blij wat, uh, wat er allemaal gebeurt uh, om ons heen op dit moment... Uh, in de moderne maatschappij. Um, Aad, we hebben iemand uh, over jou gevonden. Want we uh, ja, hoorden net al uh, Arts Schenken over dat boekje Tweede Jeugd begint nu. Het eerste exemplaar van dat boek werd uitgereikt aan uh, Johan Cruijff. En hij wijdt ook een paar woorden uh, op ons verzoek aan jou. We zijn bij een boek uit de reiking, ja, gezonder worden met je 65s Aad de Mos is die een beetje fit. Ja, ja, ja. Het zal ook mijn leeftijd zijn hè. Of niet. Nou, wordt 65 vol jaar. Wat 65 jij ja, ook? Guus goed was gisteren 65 Wim Janssen, ja, goede vriend is van ja, ja, de week ja, ja, vorige ja. week 65 geworden de dezelfde, dezelfde leeftijd allemaal hè. Generatiegenoten. Mooi is dat, hè? En dan zo'n evenement als hier. Maar Atomos zit bij ons in de studio. Dus uh, kun jij nog teruggaan naar de tijd dat hij jouw trainer was? Want dat vindt hij een van de hoogtepunten ja. uit zijn leven. Jawel. Ik kan nou, dan niet dat hij mij trainer was. Maar bedoel, toen die tijd dat hij bij Ajax zat natuurlijk. Ja, maar jij, jij speelde op. Ja, jawel, jawel. Maar dat bedoel ik ook. Dat, uh, het was niet alleen ik. Het was natuurlijk de hele de club. Ja, helemaal voor hem natuurlijk op dat moment. Uh, Ajax, een gigantische club. Uh, hij kwam doorstoten. En, uh, en ja... Met al die mensen die er toen waren is het natuurlijk fantastisch om daarbij uh, te trainen, bij te werken. En, uh, en ook nog successen te halen. Dus ik uh, kan me voorstellen dat het een fantastische tijd was. Ja, het team met Wim Jansen, ja, uh, Frank Rijkaard, ja, ja. Uh, Kieft, uh, Van Barst, Vanenburg, noem ze maar op. Dat was echt een ja. mooie periode. Ja, het is, het, het is toch ook fantastisch. Maar het zijn toch belangrijk uh, dat je dat je herinnert, de mooie dingen van het leven... Al die gasten die toen niet uit waren, dat is heel jong natuurlijk. Hè? Die allemaal doorstoten en dat je dan toch het gezien hebt. Dat je ermee gewerkt hebt en al dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat het fantastisch is. En wij hebben het ook prettig gehad. Ja. Wat was er goed aan hem? Ah, jong hè. Jong uh, jonge elan, jonge nieuwe dingen, ja. nieuwe ideeën. En dat is altijd belangrijk als, uh, als iemand dus op zo'n stek terecht komt. Ja, heeft u het erna goed gedaan? Jawel, nou goed, iedereen gaat zijn eigen weg natuurlijk. En bij uh, topgroep leners doe ik altijd uh, zit op een schopstoel, een je. Ja, Dankjewel. Johan Kruif, ja, je bent dus de trainer geweest, inderdaad, Wim Jansen. Ja, en de, de, de aanstomende uh, rijkaard categorie zeg. Goeiedag. Ja, dat was natuurlijk uh, een geschenk wat je, wat je kreeg. Hè. Dat was me ook bekend uh, voordat ik hoofdjeugdopleidingen werd bij, bij Ajax. Ja. Dat me werd verteld dat er op voorland uh, goud liep. Dus ja, dat is allemaal leuk en aardig als jullie dat vertellen. Maar als je daarmee gaat werken, dat ontdekte ik toen. Uiteraard eh, waren dat natuurlijk wel eh, klassespelers eh, die later ook eh, wereldverdetter zijn geworden. Dus dat was een eh, geschenk om daarmee te werken, eerst in de jeugd. En, en dan later door te stoten naar, als hoofdtrainer met deze spelers. Naar het eerste helftal. Ja, en toen kwam er nog iets moois bij, dat ik er <laughs> twee giganten bij kreeg. Eén van Feyenoord kwam eh, over naar Ajax, dat was Wim Jansen... En Johan die kwam dan uh, terug uit, uit Spanje. En begon ook weer zijn carrière een nieuw leven in te blazen. met die wedstrijd tegen Haarlem. Ja, dat is waar. Is, is dat de sneeuwbalwedstrijd uh, ook geweest met Wim ja, Jansen? Ja, dat ja, ja. Ja, er werd een sneeuwbal geweest. In de kuip. Ja. ja, in de kuip nooit. De benen. Ja, ja, Wim Jansen naar na, na Ajax. Dat, dat komt toen, uh, toen niet uh, natuurlijk. Is dat lastig voor een trainer als je zulke kanonnen erbij krijgt. bij zo'n uh, op zich toen jonge groep. Waar, waar je al bij wijze van spreken je, je eigen ideeën volledig op kon loslaten? Dat het vraagt iedereen eigenlijk. Maar ik had natuurlijk een voordeel. Ik had een, uh, in mijn, in mijn uh, ado -jaren, had ik tegen Wim en tegen Johan gespeeld... op allerlei toernooien. En ook in de competitie. Wim dan bij Feyenoord. Ik bij ADO met advocaat Lex Schoenmaker. En Johan uiteraard bij, uh, bij ja. Ajax. En we waren natuurlijk generatiegenoten. En wat Johan dus zegt net uh, over mij... ja, jong, elan, nieuwe ideeën. En... Uh, ja, hij had het wel een beetje op mij uh, toen ik begon bij Ajax als derde trainer met Beenhakker en Bobby Harms. Ja, toen zag hij ook dat, uh, dat ik natuurlijk met die, met, die, met die jeugdploeg op een andere manier uh, werkte dan, uh, dan de mensen uh, op... Uh, op uh, op het hoofdveld, ja. zeg maar. Uh... Kun, je, kun je dat concretiseren, Aad? Wat, wat is er anders dan tussen een toen jonge trainer Aad de Mos... en de arrivés de die, uh, die min of meer hetzelfde werk doen, maar op een andere manier? Wat is er anders aan? Hoe bedoel je dat... Nou, in, in, in die hoe, hoe jij in die anders was. Nu? Nee, ja, nee in die tijd of nu. Ja, nou, ja elke tijd zal weer zijn een nieuwe methode hebben. Maar hoe, hoe kon je toen zien, dit is een nieuwe trainer met een ander elan? Ja, dat... Ik kwam dus natuurlijk uh, net uit van, van, de, van de cursus in Seist. En ik had natuurlijk mijn praktijkervaring daarbij. En ik werkte natuurlijk heel, uh, heel scherp met de jongens. Omdat ik wist dat ik daar een, uh, een missie in had. Om die ook in het ESL te krijgen. Dus ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden. dat ik uh, ze dingen aan moest bieden. Ja. Waardoor je eigenlijk. Uh, een klein beetje zeker kon zijn dat ze door konden stromen naar het eerst zelf. Dat was heel scherp en uh, discipline stond toen ook al heel hoog in het vaandel. En wat we toen ook al deden, wat bij Ajax nu eigenlijk weer uh, nieuw is... terwijl het eigenlijk niet nieuw is... dat ik veel individueel met die, uh, met die knaap aan de werk ging. Dus uh, ik kan me herinneren met Van Schip en Van Basten... Uh, dat we daar uh, uren mee bezig waren om die voorzet te verbeteren... Ja. en dat paallopen, eerste lopen aannemen, schiet op de goal met Van Basten... En dat we een probleem hadden waar we later pas uitgekomen zijn. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat we niet wisten, zowel Johan als ik, als, als Benakken. Uh, welke positie is nou de beste voor Rijkaard? Rijkaard heeft bij ons, bij Ajax heeft hij op 4 gespeeld, op 6 gespeeld, op 10. Ik denk dat hij alleen niet in de goal heeft gestaan. Hij dus heeft alle linies wel gezien inderdaad. Ja, ja. Omdat hij zo veelzijdig ja. was. Ja, lastig, lastig kiezen ook. Uh, volg jij op dit moment uh, dat hele gedoe rondom Johan Cruijff? Om, om Ajax, de raad van commissarissen en wie de macht heeft ja, en wie puurde. niet. Ja, wat, ja. wat vind je daarvan? Nou ja, als je uh, met Kruip gewerkt hebt, dat heb ik dan in, in, in verschillende gradaties, wel als, als technisch directeur toen hij bij uh, Benaker zat, mm. als speler bij mij en als uh, als uh, als speler uh, uiteraard. Ja, dan. Uh, dan heb je een cursus kruid doorlopen. Dan weet je ongeveer hoe hij in elkaar steekt. Hoe hij ja. denkt. Nou, dat, denk, dat denkpatroon ken ik van hem. Dat is niks veranderd van, van de periode... zeg maar uh, 85, 86, nu 2011. Ja, hij, maar... denkt, hij denkt op een bepaalde manier. En dat moet altijd op zijn manier gebeuren. Er is geen middenweg. Dus ja. mijn advies... He, als, als iemand mij dat vraagt, dat doen er veel journalisten, wat denk jij daarvan? Dan zeg ik nou, geef hem de sleutel. Want de mensen die dat uh, niet willen, die kunnen toch niet aan zijn denkpatroon voldoen. En kunnen dat ook niet begrijpen, want ze hebben niet die, die kennis en die know-how die hij heeft. En hij wil alleen maar het voetbalgedeelte verder uit, uitbouwen zoals dat bij Barcelona uitgebouwd is. En de rest wil hij aan experts overlaten. Ja, maar, maar dan gaat dus. Dus jij, jij, jij zegt. Kruif, Kruif is de man uh, nu voor Ajax. Maar dat betekent dat die, die hele raad van commissarissen. die die min of meer zelf daar heeft neergezet. dat, dat je die weer kan wegsturen. Nou ja, ik denk dat je gewoon een, een splitsing moet maken. Ja. In deze tijd kun je niet buiten een RVC. Die, die beursgenoteerd is. Uh, schuift dat weg. En hou dat beursgenoteerde gedeelte. hou dat in evenwicht met het voetbalgedeelte Ajax. Hij is van het, van het voetbalgedeelte Ajax. en de rest is van het. Uh, van het beursgedeelte. Als je dat bij elkaar kunt brengen. Eén uh, keer per maand om daarover te verraderen... je laat hem zijn gang gaan op het voetbalgedeelte... ik denk dat hij de dan de goede weg in gaat slaan. Ja, maar, maar dan, dan moet hij er ook veel vaker misschien zijn... dan, dan vandaag de dag gebruikelijk is. Nee, nou, dat wil hij niet. Dat nee, doet, dat doet dus hij doet Dus doet hij niet van, van afstand. Dat hoeft, dat hoeft ook niet. Nee, denk je niet? Ik, hij, hij, hij heeft er een filosofie over... dat hij wil zijn, uh, zijn uh, poppetjes tussen aanhalingstekens daar neerzetten... die hij van binnen of van buiten mm. kent... en waar hij blind op kan, blind op kan varen. U kunt de hele week 24 uur per dag vragen en klachten over de media inspreken op ons antwoordapparaat. Pak dus pen en papier. Een beetje ouderwets, maar het is wel handig. Schrijf het telefoonnummer op, leg het op het aanrecht. Dat staat ook nog, op de keukentafel. En spreek iets in zodra u iets geks, vreemds, irritants hoort of ziet. De oogst van deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. 035 677 6001. Ik wil spreken over het programma Buitenhof. Er waren vijf leden van linkse partijen te gast en niemand anders. Het leek wel een propagandaprogramma. Zoals bijna altijd. Ik vind het jammer dat alles altijd zo eenzijdig door de journalistiek wordt belicht. Ik vraag me af waarom tegenwoordig de ondertiteling op de televisie. ...vaak zulke kleine lettertjes heeft. Ik ben slechtziend, ik neem ook veel op op mijn DVD-recorder... ...en zet dan het beeld stil om soms het onderschrift nog wel te kunnen lezen... ...maar vaak zijn dan nog zelfs die letters veel te klein. Het stoort me al heel lang. Bij het journaal valt het mee, maar bij heel veel films en andere programma's is het niet te doen... Bedankt voor uw aandacht. Een compliment aan Govert van Brakel... met de Perstribune ...voor zijn grote zelfbeheersing... ...want vorige week had iemand gezegd... ...de twee ziekenhuizen waren gefuseerd. Maar goed, dat Govert van Brakel niet in de schiet. Bedankt. Hierbij wil ik mijn waardering uitspreken... ...over het programma Twee Dingen van Max. De omroepsters Margreet Rijntjes en Alice de Bruin spreken goed en verstaanbaar Nederlands. En zijn een voorbeeld voor vele andere omroepen. Omroep BNN spant de kroon. Die spreken zeer slecht de Nederlandse taal. En dat wou ik nog even kwijt. Dank u wel. Ik wil even zeggen dat ik me mateloos erger aan de Milka reclame. En er is een koe die is helemaal paas geverfd. En dan denk ik als je nodig reclame wil maken... Zerf je eigen gezichtpaar, laat dieren met rust. Mijn vraag is waarom er bij rechtstreekse voetbaluitslagen... altijd zo verschrikkelijk veel achtergrondgeluid is... zodat je eigenlijk de verslaggever, reporter, niet meer goed kunt verstaan. Jammer voor alle mensen die een beetje ouder worden. Max, antwoordapparaat. 035-677-6001. Achtergrondgeluid bij... Uh... Bij voetbalwedstrijden, bijvoorbeeld bij sportwedstrijden. Ik ga er even over praten met radiocommentator uh, Jack van Gelder. Jack, goedemiddag. Goedemiddag. Robert. Ja, het, op de radio dat geluid van het Julep-publiek uit het stadion. Heb je vaker dit, dit soort klachten gehoord? Nou, ja, je hoort het wel eens. Ik hoor het ook wel eens bij wedstrijden... dat ik denk, de mix is niet goed zoals dat zo mooi heet. Dat moet in de studio gebeuren, maar... het kan ook wel eens komen door uh, de, de lokale uh, UPC's en Zigo's... Die, uh, die een verkeerde mix doorgeven. Uh, het is, kan soms wel eens hinderlijk zijn dat je de microfoon van... Uh, van de verslaggever wat minder hoort. De achtergrondgeluid is natuurlijk leuk, je moet wel wat meer krijgen van de atmosfeer, maar soms wordt het overdreven. En dat betekent dan ook dat er eigenlijk vanuit de studio aan een verslaggever gezegd moet worden van jongens, qua dicht in die microfoon. Waarbij het wel zo is dat tegenwoordig een heleboel tv-collega een zogenaamde Engelse microfoon hebben. Die ken je ook nog wel. Dat is zo'n zo ding wat je echt uh, tegen, je, tegen je bovenlip ja. aanzet. En waardoor, uh, ja, door ja. dat zijn ja. die mooie dingen. En een aantal jongens werkt daar vast mee. Ik weet het in ieder geval van even en Apel dat iemand het bij zich heeft. Ja, het is, het is inderdaad heel erg Brits, hè? Met zo'n met zo'n uh, zo'n ijzeren staaf. Ja, ja, ja. maar dan dan, heb, dan gaat het echt rechtstreeks de microfoon in en dan krijg je denk ik de, de goede mix van uh, van achtergrondgeluid. Ja, ik, ik wil niet, uh, Jack, maar over achtergrondgeluid uh, gesproken. Waar zit jij nu? Ik, nou ja, dat, dat moet in ieder geval uh, Aad goed herkennen. Ik sta op het trein van HBS, want ik ga even kijken naar mijn eigen club, die uh, AFC, dat op bezoek gaat bij HBS. Nou, moeilijke tegenstander, Jack. Wordt moeilijk ah, lastig, hè? Dit, dit is lastig, ja. Argon dit niet dit vergeten, hè? Dit... HBS Argon niet vergeten, hè, die uitslag, hè? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dit, voor, voor, voor ons is iedere op dit moment lastig, Oké. Okay. Ik hoorde werkelijk tegen HBS uit Den Haag, dus. Ja, ja, ja. ja, ja, ja dat... HBS Argon was 12-0, geloof ik. Ah, ah. Nee, 9-0, zo ja. ja. ja. Als je dat weet, Aad, hou je dat allemaal bij ook. Ja, maar, ja, maar dat, dat is... Uh, een traditieclub in, uh, in Den Haag. Ja, HBS ken ik. Maar. Ja, maar ik zat, het mooiste verhaal is, dat staat nergens. Daar ben ik mijn uh, trainerscarrière begonnen in 1964 als uh, jeugdtrainer. Toen zaten ze nog op houtrust. Toen zaten ze altijd waar Jack ze nu staat in de, de kantine ja. boven. Jack zit boven ja. in de kantine, o, boven de kantine ja, onder, onder de kleedkamers. Ah. Boven kled. Oké, veranderd hoor. Spelen tegen jouw club, eh, AFC. Jack, nu, nu ik je toch aan de lijn heb, uh, luister heel even, want het was jouw weekje wel, na aanleiding van de 250ste Interland. Er was een uh, studio voetbal waar je verrast werd met een quiz. Radio 2 en Jack van Gelder: imitatiewedstrijd. Giel Belen uh, maakte dit. Een uh, hit van je voetbalcommentaar. Dat in, uh... Shit, jongens. De vriendschappelijke Interland Nederland-Zwitserland is een jubileum voor Jack van Gelder. NOS langs de lijn. De Jack van Gelder 250 keer in oranje Goedenavond Jack, gefeliciteerd. Je eerste wedstrijd die, uh, deed je in 1978. So you think you can jack. Kom eens aan, dit is Frank. Wat een mooie stinkpad! Yeah! Dit is Hans. Het is een uh, corner voor, uh, voor Italië. Met onder andere materatie voor, uh, voor de goal in duel met Matthijsje. Dan wordt hij wel ingekopt en die wordt van de lijn gehaald door Van Bronckos. En is het... ja. ja, zo ging dat, uh, Jack. De 250 ja. wedstrijden in 36 seconden. Ja, ja, ja. Ik ja. je ja. even voorbij op die manier. Zeg maar, de 250ste was... Ja, dat was een beetje een zouteloos, hè, Nederland-Sweetserland. Ja, helemaal niks. Ja, Wat, ik niet. Niks. Nee. Uh, maar, maar je hebt hem uh, doorstaan. Ga jij dinsdag uh, door naar Duitsland ook, Duitsland-Nederland? Ja, ja, ja, ja, heerlijk naar uh, Duitsland-Nederland in Hamburg en uh, kijken of, dat, uh, of, of we weer een leuke wedstrijd zien. Het zal een andere lading krijgen 27 21 juni 1988, toen die gedenkwaardige uh, wedstrijd met de laatste Van Basten. Maar uh, ja, ik vind het leuk en ik, ik, ik uh, blijf het graag nog een tijdje doen. Dat is heel verstandig. Ten faveur van de radio en televisie uh, luisteraar Schuine Kijker. Aad, heb jij nog iets aan Jack te vragen om sterkte te wensen vanmiddag tegen HBS of iets van die naart? Nou ja, ik denk dat het een lastig potje gaat worden voor uh, AFC. Maar ze hebben, ze hebben ook een goede speler verloren aan Heracles. Dus, uh, R t, t, ja, Famigum ja, is een goede, absoluut. Is, maar Aartje uh, eh, uh, hebt een snelle auto, misschien zie ik hem nog in de tweede helft. Zou gezellig zijn. <laughs> ja, die, misschien wel, ja. ja. Nou ja, het is te halen. Uh, zeker te halen. Hoe laat begint die wedstrijd? Twee uur, dacht ik. Twee, twee uur, ja. Twee ja. ja kwart, drie, drie, drie uur kan je dus. Nou, tweede helft, ik kan nog, ja, kan <laughs> Goed. Nou, we zullen zien, uh, Jack, okay. dankjewel welke richting uh, Aad met auto gaat. Dank je, uh, Aad, want uiteindelijk moet hij ook weer terug, wil hij ook weer terug. Naar... Je bent ooit in Eindhoven terechtgekomen en nooit meer weggegaan, hè? Dat klopt, ja. Want echte Hagenaars, ja, die laten de stad toch moeilijk los. Maar dat kostte jou geen moeite? Nou, in het begin kostte dat natuurlijk wel moeite, maar ik had al een periode natuurlijk twaalf jaar in, in België gewoond. Dus ik was wel een beetje onthaagd, zeg maar. Dus, uh, maar ik heb nog wel veel contact uh, in, uh, in Den Haag. En vooral natuurlijk met, uh, met mijn clubje Ado. Ja. Uh, ja, je hebt die wedstrijd nederland zwitserland neem ik aan, ook gezien natuurlijk. Hè? Want uh, die staat aan. Of, of ben je in het stadion dan ook? Nee, ik ben, ik heb ben je thuis... thuis. Ik heb thuis gekeken. Ja, met wie kijk je dan? Nou, uh, dat kijk uh, ik alleen. Echt waar? Ja. Ik, ik kijk graag voetbal alleen. Want uh, als die vrouwen erbij zijn, dan zitten ze er doorheen te kakelen. En ik had natuurlijk een doorslag dat. De uh, Voice was, geloof ik, op televisie. Ik weet het niet. Maar ze hadden een ander programma. En ik kijk dan boven. Ja, ja nou ja, je zat vrouwen doorheen te kakelen. Maar jij wel, uh, je hebt uh, wel echt voetbalvrouwen om je heen. Ik bedoel, mensen met verstand van zaken, blijkbaar. Ja, die zijn natuurlijk meegegroeid uh, ja. met het hele gebeuren. Uh, maar. Uh, dat wil niet zeggen dat ze natuurlijk zo kijken zoals jij naar ja. wedstrijden kijkt. Maar hoe kijk jij dan naar zo'n... Kun je, kun je daar nog ontspannen daar, naar gaan zitten kijken? Naar Nederland, Zwitserland? Of zit je dan echt als, als de, de, de trainer van professie, de coach die... Uh, nou de, ja, de dan, dingen zit, ziet. dan zit je toch te kijken naar... Een, dan ben je bijvoorbeeld benieuwd hoe dat, hoe dat middenveld functioneert. Je gaat dan kijken wat, hoe dat middenveld met Sneijder, De Jong en Van de Vaart functioneert. He, omdat hij dan Van ja. Bommel en Stroopman niet, niet opstelt. Nou ja, dan... Dan heb je daar een beeld over en dan, uh, dan denk ik, nou ja, dat kan veel beter worden, dadelijk als Van Bommel en, uh, en Stroopman spelen. Dan gaat ook Snijder weer beter functioneren. Ja, zo kijk ik. En dan valt Van der Vaart weer uit. Ja, maar ik denk dat, dat uh, Van Marwijk al zijn keuze gemaakt had, uh, omdat je toch ziet dat uh, dat ze dan de, de belangrijkste speler in de weg uh, gaan lopen. He, Van der Vaart die gaat dan uh, half spel bepalen zijn de jong die niet zo taakbewust kan spelen als Van hm. Bommel. Het is natuurlijk de bedoeling dat, uh, dat je Snijder in een zetel neerzet... waardoor hij uh, het hoogste rendement kan halen. Ja. Waardoor je ook een grotere kans hebt dat je wedstrijden wint. En dat heb je meer met een middenveld uh, van Bommel Strootman achter hem. Kijk, uh, ja, zo kijk jij dus naar die wedstrijd. Zo ga je straks weer naar de Duitsland uh, Nederland kijken. Is het een goede zaak dat uh, Van Marwijk uh, overweegt om nog een tijdje te blijven? Ja, absoluut. Uh, we de ja, uh, we hebben verleden weken eens in de keuken kunnen kijken... bij Bert uh, bij de trainersvergadering in Hoendelo. Ja. Het is een uh, praatje gehouden bij uh, vakbroeders. Ja, dan komt hij bij mij ook heel duidelijk over. Ik kan me voorstellen dat als je als speler in, in zo'n te zit... en je hoort zo'n bespreking van hem, dan eet je uit zijn hand. Is dat zo? Wat is, die, wat is, dat, wat, wat, wat is de magie dan? Wat kan hij? Wat doet hij? Nou, zijn, hij, hij is heel uh, simpel en duidelijk. En daar gaat het om. Je moet het eigenlijk heel simpel kunnen vertalen naar die spelers toe. Waardoor ja. zij het ook begrijpen. En je kunt veel uitweiden en uh, heel veel verhalen vertellen. Maar je weet uh, waarschijnlijk ook dat spelers na tien minuten... al in slaap vallen bij een bespreking. Dus hij kon heel duidelijk, beknopt, weergeven... hoe hij die WK voorbereid had. Ja. En hoe hij dat tijdens de WK bijgestuurd had wat de goede punten waren en die, die minder goed waren... en hoe hij die dan nu probeert te elimineren voor Oekraïne en Polen. Is, is het lastig voor een bondscoach om een positie te verwerven... tussen uh, al deze sterren van buitenlandse clubs voornamelijk? Als, als die begint aan zo'n klus? Ja, dat denk ik wel. Maar je moet altijd heel goed luisteren... wat. Uh... Wat spelers zeggen in interviews, op televisie of in bladen... en daar, heb ik, daar lees ik bijna nooit iets negatiefs over hem. Nee. Dus dat zegt, me, dat zegt heel veel over, over Bert van Maanwenk. Maar vind je dat je een goede voetballer moet zijn geweest... om ook een goede bondscoach te nee, worden? Is dat, is dat een voorwaarde? Nee, dat is niet nodig. Ja. Ja. Als je het spel maar kent, je hebt, van, veel, van uit. je hebt veel meer goede voetballers die een slechte trainer worden hm. dan omgekeerd. Ja. Jouw trainerscarrière heeft je over de hele wereld uh, uh, gebracht uiteindelijk. Hè? Uh, ik wil niet zeggen dat je nu aan het terugkijken bent. Want, was, wacht je nog wel op een nieuwe club? Of denk je van, ik, ik, uh, ik heb het wel gehad? Nou, ik voel me op dit moment uh, als een vis in het water. Ik kan dingen doen die, die ik graag wil doen. Die heb ik je net al verteld. Ja. Ik zit niet meer in die, uh, die timeschedule. Als je een contract tekent, dan is het hele programma voor je, voor je gemaakt tot en met mij. Elke wedstrijd staat vast. Beker, uh, je vliegen, uh, je, je verblijf in je hotels... Ik heb dat heel lang gedaan. Uh, maar ja, er is toch zoiets als je op zo'n veld staat te kijken naar een wedstrijd. Of je ziet iets in een training. Dan gaat het toch jeuken altijd, Ja, of Hoe je het ook bent of ja. keert. En dan, dan komt er wel eens een, uh, een sms'je binnen. Of een, uh, een telefoontje. En dan moet je er toch over nadenken. Maar ja, ik, uh, ik heb een baas thuis zitten. Dus de aandachter. Die trekt... Uh, Mevrouw de Mos. Ja, die ja. trekt dan... Uh, Even toch uh, een paar passen terug. Die wil ook een beetje genieten met mij samen nu. Nou ja, die heeft misschien ook wel gedacht. Ik heb uh, al de uithoeken van de wereld wel, uh, wel gezien. Dat klopt. Ik, ja. uh, ik vind Eindhoven wel uh, genoeg voorlopig. Ja, ja. Dat, is, en, dat is juist. Ja. Um, altijd rond dit tijdstip uh, Aad, hebben we het wekelijks telefoontje tussen twee sportverslaggevers: tussen Eddie Poelman en de Napel. Met hun kijk op de afgelopen sportweek. En elke week leggen ze ook, uh, ook een wedje. U kunt meewetten, dus uh, let even op. Het was met me weekje wel, zeg. De sportweek volgens Evert en Eddy. Hallo met Evert. Hola met uh, Eddy. Met uh, uh, degene die ik nodig heb, want uh, ik was uh, even weg en ik trof in de trein vanuit Schiphol. Alleen maar teleurgestelde Oranje supporters. Praat daarbij. Ja, daar kan ik je iets bij voorstellen. Het was vrijdagavond uh, nederland zwitserland 0-0. Uh, ik heb het niet echt helemaal fanatiek bekeken, hoor. Maar zo met een half vol van die vriendschappelijke potjes, daar heb ik weinig mee. Maar wat mij dan opvalt, is dat uh, die heertjes uh, van Marwijk, de bondscoach en ook alle spelers... slecht om kunnen gaan met de kritiek die ze dan krijgen. Dat lijkt me toch terecht. Je betaalt 50 euro plus een treinkaartje. Je moet nog lang uh, in de file staan. Ja, en dan wil je toch ook een lekker potje voetbal ja, nou ja, vriendschappelijk voetbal is dus blijkbaar niet meer van deze tijd. Nou, jij belde me gisteravond eventjes en toen dus zat je naar Engeland-Spanje te kijken. Je was laaiend enthousiast over die Spanjolen en die verliezen dan van Engeland. Wat is dat nou? Ja, nou ja, die, die Spanjolen, die, zoals jij ze noemt, die speelden in de eerste helft zo lekker en die waren zo lekker aan het combineren. ...dat ze het volgens mij zonde vonden om die bal in het doel te schoppen... ...want dan mochten die Engelsen weer gaan aftrappen... Hè? ...en dan moesten ze even stoppen met combineren. Ja, zo ken ik het En Ze speelden die Engelsen helemaal van de mat. Ja, maar het eind van de rit hebben ze verloren, Eddie. Ja, dat is waar. En uh, dat vind ik eigenlijk jammer uh, voor meneer uh, Capello. Want dat vind ik echt uh, de, de Berlusconi uh, van, uh, van het voetbal. Die, uh, die Capello, dat hij weer wint met dat celhoudakkers. Maar goed. Nee. Ja. ja, even over trainers gesproken. Guus Hidding, onze Guus geluk. Is het geluk afgelopen met hem? Want 3-0 verloren thuis van Kroatië, einde verhaal hè? Ja, uh, einde oefening. Maar uh, ja, het zat toch eigenlijk een beetje aan te komen. Guus heeft een beetje de, de greep verloren die hij toch bij, uh, bij Zuid-Korea en bij, uh, bij Australië had. Wat dat aan gaat, doet Dickie advocaat, dat in, in Rusland veel beter. Die, uh, die zit er ook veel langer, die sluit zich erop in een hotelkamer. En die heeft toch uh, een betere staf, een betere assistenten. Want ik denk toch... ...dat Bert van Ling een betere assistent is... ...dan pakweg Pierre van Oudonk, hoor. Ja, hey, jij zat in Spanje. Staan de kranten daar ook bol van... ...de ellende, de ruzie tussen Cruijff en Ajax? Nee, geen woord. Tenminste, geen woord. ik heb in de, in de Madrileense pers... ...ik heb de Catalaanse dat dan niet gezien... Uh, ...heb ik er geen woord van gelezen. Maar Ajax wordt daar wel, uh, wel genoemd, typisch genoeg. Want? Want Mourinho heeft de bol bij, uh, bij Real Madrid... ...nu op de rails, schrijven al die, uh, die kranten. En dan heeft hij Sergio Ramos naar het centrum gehaald en ze hebben een een nodig en dan komt eigenlijk zijn beeld. van de wiel ja, hm. ja precies okay. hey uh, nog even over vriendschappelijk voetbal want uh, we hebben natuurlijk dinsdagavond in hamburg hebben we duitsland nederland ja dat zal wel iets ander potje worden dan uh, vrijdagavond maar uh, ik durf te wedden dat ze niet net als in 1988 halve finale van het dkk in hamburg van duitsland gaan winnen wat denk jij eh, nou, dat vind ik wel een, een linkerwedderschap. Dan moet je me toch minimaal het gelijkspel erbij geven aan mijn kant. Nou, oké. Okay. Nou, we wedden daarop. Veel kijkplezier dinsdagavond. Ja, ik kan trouwens aan die dinsdag niet wennen hoor. Dat moet toch maar weer woensdag worden. Nou ja, goed. Veel kijkplezier dinsdag. De groeten. Hoi. Hoi. Eddie. En Evert, en als u denkt, ik wil wel mee met ze wedden, dat kan. Klik op deperstribune.nl, linker kolom wetje leggen. En dan uh, wie u gelijk geeft, uh, even aanvinken. Zit wel een leuke prijs aan, uh, meen ik. En uh, de tussenstand bij de heren is: uh, tussen Eddie en Evert, wetklassement 3-2 uh, voor Evert. Nog even over Duitsland-Nederland, waar het over ging zojuist. Dat wordt voor een aantal spelers die wedstrijd een weerzien met Hamburg... waar ze eerder speelden. Joris Matthijssen is één uh, van die mannen. Hij speelde vijf jaar voor HSV... voor hij deze zomer verhuisde naar Malaga. Zo van der Wart sprak Matthijssen over zijn tijdelijke terugkeer naar Hamburg... komende dinsdag. Over twee dagen keer terug in Hamburg. Hoe speciaal is dat voor jou? Dat is heel speciaal, want ik, ik heb eigenlijk geen afscheid genomen van de mensen daar... En, uh... Ja, dat, dat, die zie ik weer voor het eerst, dus dat is wel leuk. Geen afscheid nemen, dat, dat is raar eigenlijk. Uh, is het er niet van gekomen of hoe komt dat dan? Je bent vrij laat ja, vertrokken ik, ik daar. Ik ben in de zomer vertrokken en uh, ja, na mijn vakantie moest ik meteen door naar malga. Dus dan, uh, ja, met als drukke programma je vlieg je niet even op en in naar Hamburg om, uh, om afscheid te nemen. Ik wist natuurlijk in mijn achterhoofd al dat we hier in november zouden spelen. Dus dat is een mooi moment om die mensen nog een keer te zien. Ja, wie wil je nog zien? Van wie wil je afscheid nemen? Ah, ja, van de mensen bij de club waar je dagelijks mee gewerkt hebt. Hè. Dat, dat, het is ook wel de voetballerij natuurlijk. Van het een op het andere moment, ja, dat heb ik toen van AZ naar HSV ook meegemaakt. Dan ben je weg en dan is dat, je gaat toch door en zij gaan door. Ja, dat is de voetballerij helaas. En, uh, ja, dan de, de materiaalmannen, die mensen, fysio's, uh, masseurs, ja, die heb ik allemaal natuurlijk wel nog even gesproken. Maar niet, uh, niet meer gezien. Wat weet jij nog van het EK 88 van de halve finale in Hamburg? Heb je dat gezien? Natuurlijk. Ik was acht jaar oud en uh, dat herinner ik me nog wel, ja. Hoe speciaal was dat voor jou toen je als jong jochie daar uh, naar keek? Ja, dat, dat, super speciaal. Ik denk dat uh, bij ons in de familie was dat heel fanatiek altijd. Uh, de oranje wedstrijden met uh, bij elkaar komen uh, in het oranje. Die wedstrijden kijken en zo ook bij het EK. En dat, dat, dat vergeet je als kind van acht nooit meer, denk ik. Alle wedstrijden staan nog op mijn netvlies. Ja, dat is zeker speciaal. Ik, ik heb natuurlijk vijf jaar lang ook in dat stadion gespeeld. Alleen het is een kwartslag gedraaid. Ten opzichte van het oude stadion. Maar goed, die Duitsers die weten nog maar al te goed dat het in Hamburg was. Had je een oranje shirtje Ja, tuurlijk. Met welk rechtnummer? Nou, volgens mij was dat toen nog niet zo. Dat kan ik me niet zo herinneren. Maar nu keer je terug en ga je er zelf spelen. Dus dat, dat is het mooie juist van deze wedstrijd. Ja, dat is een mooie. Het is alleen een uh, oefenwedstrijd. Hij zal niet zo beladen zijn als de wedstrijd in 88, denk ik. Maar het blijft toch een Nederland-Duitsland. Dus uh, ja, dat, dat is wel speciaal. En dat hij dan in Hamburg gespeeld mag worden... is voor heel veel jongens bij ons toch nog uh, speciaal... Die, die, uh, die natuurlijk in Hamburg hebben gespeeld. Ja, het is wel zwaar vriendschappelijk... maar het kan volgend jaar in juni, uh, in juli, kan het net zo goed de finale zijn. Ja, maar dan is het natuurlijk een heel andere wedstrijd dan, uh, dan die dinsdag is. En, nou ja, goed, het, zijn, het he? zijn de Duitsers, uh, Spanje en wij. Die het, hebben natuurlijk met z'n drie uh, de halve finale gespeeld op het WK. En ja, worden gezien als de sterke landen. Nou ja, we gaan dinsdag wel uitmaken wie er op dit moment de sterkste is, maar dat zegt natuurlijk niks. Ja. Joris Matthijssen in gesprek met Jules van der Wart. Uh, Ademos. Voetbaltrainer van Ajax, KV Mechelen, Anderlecht. Heel veel clubs in binnen- en buitenland uh, gehad aan. Komende dinsdag die wedstrijd tegen de Duitsers. Ja, Dat is een andere koek, natuurlijk dan die uh, zouteloze wedstrijd tegen de Zwitsers. Ja, maar veel zal ook afhangen van het uh, experimenteerde van, uh, van Leul, de Duitsers. Ik heb uh, Polen-Duitsland gezien. Veel uh, vriendschappelijk, 2-2. Nu hebben Oekraïne weer 3-3 gespeeld. Hij experimenteert heel veel met, uh, met spelers om. Uh, om dadelijk de juiste 22 mee te nemen. Hij heeft al verteld dat hij er 30 op zijn lijst heeft staan... dat hij veel grote namen moet teleurstellen. Dus het zal afhankelijk zijn van uh, de eerste 11 die op het, op het veld komen... of dat wel de basis is die ja. tegen Nederland begint. Maar goed, hoe dan ook, is het wel een wedstrijd uh, altijd met een speciaal karakter. Hè? Ja, dat, uh, dat, dat Die willen we nou weer wel zien, natuurlijk. Iedereen uh, weet dat uh, duitsland Nederland dan niet vriendschappelijk is. Uh, we kennen uit, uh, uit het verleden. Lang verleden. Die, Ja, ja. Dat, ja. Uh, dat keer winnen toen met, uh, met de oudere spelers. En natuurlijk die wedstrijd die hij net noemde tegen Hamburg. Dat is altijd natuurlijk een, uh, een grote strijd. Ja. Volg Guus, vind Guus ook nog, want die gaat eraan natuurlijk. Hè? Dinsdag uh, met Turkije. Hij heeft al 3-0 verloren in uh, Istanbul. Waar nou uh, nog een keertje uit tegen Kroatië. Ja, natuurlijk. Uh, hij kende natuurlijk al uh, de emoties in, in zo'n voetballand als, uh, als Turkije. He, dan weet je dat, uh, dat die competitie niet al te sterk is. He, dat ze conditioneel altijd problemen hebben als ze buiten hun competitie internationale wedstrijden moeten spelen. Venabadje in eigen land uh, sterk dan de omkoopschandalen die daarbij hoorden, natuurlijk. Een, ja, een team wat, uh, wat aan de bal heel sterk is, maar zonder bal uh, mankementen vertoont. Dat heeft hij al gezegd. En dat, hebben we, dat heeft hij natuurlijk duidelijk onderkend ook in wedstrijden tegen België. Maar vooral nu de laatste wedstrijd tegen Kroatië. Ja, ja. En, dan, en dan is het onvermijdelijk dat je ook gewoon ontslagen wordt als bondscoach. Dan is de koek helemaal op. Nou, je weet, ik heb het er zelf ook mee gemaakt... als je, als je een, in een land bondscoach bent en je bent buitenlander... dan heb je, dan heb je al 80% van de Turkse trainers heb je tegen je. Die zien liever een Turk op, op die positie. En zijn verleden bij Veenabadje en het niet winnen... Of uh, slechts winnen tegen kleine landen als Kassers en Ja, Dat is score op de molen voor de pers en voor de vijanden tussen de aanhalingstekens ja. van Hiddink. Nou Jij ja, bent ook wel eens ontslagen onderweg in die trainerscarrière. Ik bedoel, doet je dat dan nog wat op zo'n moment of denk je dat that, is al in de game en uh, nou, we, we zien wel hoe het verder gaat. Nou, je hebt gehoord wat Johan net zei, Kruif. Dat ja. is inherent aan het werken. Het hoort de erbij, hè? Het ja. is wel een ernstig iets. Uh, het, lijkt me. het lijkt me ontzettend vervelend als je weggestuurd wordt. Ja, maar ja, dat is uh, inherent aan de situatie. Ja. Je, je, je kunt... Uh, ik ben ook weggestuurd als je kampioen werd... of je hebt in Europa Cup gewonnen. Uh, dat zien je met Maaskant. Die is kampioen geworden. Drie maanden later worden de verwachtingen ja. nog meer en nog hoger. En jij kunt het misschien wel waarmaken... maar het zijn altijd de spelers die dat moeten uitvoeren. Want die kunnen dat op dat moment niet waarmaken... door welke oorzaak dan ook. Ja. En dan wordt de emotie bovenin... Wordt bepaald hè, door eigenaar of clubbestuur of media. ja. Maar, maar raakt je dat als mens ook nog wel eens? Dat je, dat je zoiets moet meemaken? Ja, dat is altijd vervelend voor ja. uh, als je daar graag woont ja. en uh, bent. Hè, maar het leuke daarvan is ook weer dat. Uh, Ongeveer een nieuwe wereld aan. Nou ja, ja. dat je even terug ja. uit die timeschedule bent. Ja. Dat je weer wat andere dingen even kunt doen. En dat je dan weer uh, je klaar moet maken, uh, fysiek en, uh, en mentaal, voor een nieuwe job. Ja, nou laatst was Henk Tenkaat ja. hier. Ook, ook, ook een van jouw uh, bekende mensen uit het uh, trainercircuit... Uh, die is geloof ik 56 en die zei... nou, ik geloof niet dat ik ooit nog aan begin. Aan dat, uh, zei, kom op, Henk, je bent pas 56. Maar het is lopend hè, als je dat soort werk moet doen. Ja, natuurlijk. En als je dan ook de geneugde van, de, van des levens gaat ja. ontdekken... Buiten, ja. buiten het voetbal. Hij is dan al de tijd uit, die, uit de wereld. en Ik ben Henk een paar keer tegengekomen op zijn uh, nieuwe woonadres... En waar hij graag van kan ik ja. me voorstellen... dat hij daar uh, liever zit dan bij een club of in Nederland. Ja, en wat ga jij zelf doen? Want je bent, Wanneer was je weg bij Sparta? 2010, hè, denk ik? Die, ja, ja, dat zou kunnen. Dat was de laatste, ja. Ja, nou, ja. wat ik doe, dat is uh, wat ik je al verteld, Dat is veel ja. sporten. Uh... Maar zou, je het nog? Om, om, om, uiteindelijk om op het veld te gaan staan? Ja... Want jij ja, je zei dat je Ik dat als, als er iets, iets, iets is uh, dat ik het kan doen op een manier met korte lijnen. Dus... ik. Mijn, uh, mijn plaats is wat dat betreft heel snel gemaakt. Als je het niet meer kunt doen met, uh, met korte lijnen. En wat zijn korte lijnen? Nou ja, dat je met een president werkt en een, dan, cel, ja. en een technisch directeur. Zoals dat ging bij Anderlecht of bij, uh, bij, bij KV van Mechelen. Of ook uh, zoals dat ging in, in Griekenland bij een club. Dan heb je korte lijnen, dus dat is fantastisch om te werken. En dan kun je ook uh, resultaten neerzetten. Omdat het duidelijk is hoe, je, hoe, hoe de korte termijn, mm. termijn eruit ziet en hoe de lange termijn eruit ziet. Maar je bent wel een man die nog uitkijkt. Uh, nou ja, wie weet wat er nog op dat gebied voor mij te doen valt. Ja, dat, maar dat is de voetballerij. Dat komt, ja? dat komt zomaar op je pad. Ja. Uh, als je... Uh, als je denkt dat het, dat het uh, niks wordt, dan, uh, dan kunnen kun je. Ze... iemand. Ja, dat, uh, maar dan, daar maken we ook geen zorgen om. Nee, dat begrijp ik. Maar heb je er, heb je er nog zoveel lol in dat je denkt van... Oké, okay, dan doen we het nog een keer. Ja, absoluut. Ja? absoluut. Dus je blijft, uh, je blijft uh, beschikbaar voor, voor een club in de, in de uh, buurt van Nederland? Of uh, mag het ook elders in de wereld heel ver weg zijn nog? Nou, heel ver weg... Uh... Dat denk je, dat zal wel. Dat ga ik niet meer doen. Nee, nee, nee, nee, maar... Uh... Ik heb een schitterende tijd gehad en heb ik met heel veel plezier gewerkt in het Midden-Oosten. Ja. Sommigen hebben daar uh, een hekel aan gekregen, maar er zijn daarbij die, uh, die zweren. Daarbij. En ik moet zeggen, ik heb daar met veel plezier gewerkt. Dus als het Midden-Oosten voorbij zou komen, dan, uh, dan twijfel ik daar niet over. Nederland of België, maakt me ook niet uit. Nee, Aad, ik vond het leuk dat je hier uh, wilde zijn. Wat ga je nu doen op zo'n voetballoze zondag? Nou, ik ga nu terug naar Eindhoven. Want uh, een van... Uh, onze buren, die wordt 55, uh, dacht ik. En die okay. hebben ons voor een feestje vanmiddag. Okay. Dus ik moet nou. je toch teleurstellen. Je gaat niet naar uh, de denken. Nee, nee, nee. nee. nee, nee okay. Dus uh, ik ga direct van Eindhoven door terug naar Eindhoven. Nou, ik wens je een, een plezierige zondag. Dank dat je hier wilde zijn. Veel succes met de rest van je loopbaan. En uh, uh, voor de verhalen die je hier hebt verteld. Zometeen de actuele sport bij de collega's van uh, Langs de Lijn. Het gaat natuurlijk ook over het Midden-Oosten, maar dan over uh, de Formule 1. De snelle auto's die uh, reizen uh, in Abu Dhabi. Perstebune doet de deur voorlopig uh, even dicht. Ik wens u een uh, mooie zondag en tot een andere keer. Even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Ja, ik moet zeggen, het is een mooi schouwspel. Geen doelpunt, maar wel een dame die opeens het veld oploopt. En de, iedereen kijkt wat gaat ze doen. Die loopt naar het PSV-vak toe en laat zien. Er is een tit van komen en er is een tit van gaan. Kortom, er was een soort strikpartijtje, gezellig. Maar ja, Waarom niet? Het is er weer voor, als al het regenen. 18 e minuten gespeeld in de tweede helft en er dan nog steeds 2-0 en twee roodborstjes. Meer informatie ga naar www.omroepmax.nl. Interlandvoetbal op Radio 1. Dinsdag om half negen, de Open Dat 16 meter van Persie met het schot. Duitsland, Nederland. Kijk op en de rechterkant van op in Rabbe, drie, twee. En de Nederlandsdag op Rammer 3 2 En hoorst langs de lijn, dinsdag om half negen, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wat een prachtige tekening, jongen. Ja, dit is uh, ons huis en dat is uh, de hond. Hier is papa grasmaaien.